BNN, BNN, 4-7. A... Het lukt. Minuten over zes en het is 4 maart 2012. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je een beetje lekker hebt geslapen. We gaan het straks hebben over de verkiezingen in Rusland. Uh, de stembussen gaan daar bijna open. En we spreken Olaf Koens, die woont en werkt in Rusland. En hij volgt vandaag de hele dag de verkiezingen daar. Wie gaat het worden? Poetin of toch Poetin? Uh, zometeen hoor je er meer over. En we hebben ook een eigen verkiezing. Of nou ja, Dennis wilde graag een soort van verkiezing. Dennis van BNN University wilde namelijk wel nachtburgemeester worden. Hij woont in Rotterdam en uh, daar heb je dus al een nachtburgemeester. Maar hij dacht, weet je wat, dat kan ik veel beter. Dus hij is op een soort van campagne-tour gegaan. Uh, verder hebben we een nieuwe kijkcijfer, bingo. Een nieuwe column van Pieter Derks in Pieter spreekt en je hoort welke sms'jes je allemaal kunt sturen als je dronken bent. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Maar eerst even first things first. We gaan praten over voetbal en dat doen we met Ferdinand. Goedemorgen, Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux uit Utrecht... op deze vroege zondagochtend. We schrijven 4 maart 2012, een week die weer achter ons ligt... De week waar men in Mokum gaat geloven in wellicht een prolongatie van de landstitel. Ik heb het over de AFC Ajax, het kan zomaar. Het was de week van de vriendschappelijke Interlands waar Bert van Marwijk met een 2-3 winst Wembley verliet. Met name in edit time en de favoriet voor de EK, der mannschaft tegen Le Bleu eronder uitging... De week waar Job Cohen definitief afscheid nam van de Tweede Kamer en de Tweede Kamer van Job. Die een week daarvoor de pijp aan Maarten gaf. De week waar het CPB met cijfers naar buiten kwam. En die spreken voor zich. En Luc, het was de week. Waar het gedoe in Syrië steeds bloediger wordt, de buitenwacht er naar kijkt en Assad nog steeds de scepter zwaait. Hoe lang nog? We gaan over tot de orde van de dag. En die orde van de dag is in dit geval het voetbal. Uh, laten we even beginnen bij uh, de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland in het nieuwe Wembley. Heb je genoten van de wedstrijd? Ik heb uh, ja genoten, uh, als ik het zo mag zeggen, ja met name de tweede helft, want kijk uh, Bert was afgereisd met uh, zijn uh, selectie naar uh, Engeland toe voor die, die Interlanden die uh, vorig jaar door uh, Rotzooi in uh, de Engelse hoofdstad was uh, afgelast, maar goed, uh, terugkomend op die wedstrijd, het, uh, de eerste helft, dat, ja, dat, dat was gewoon slecht, Luc, uh, kort samengevat. Yeah. En ja, als je bekijkt met welk team je binnen de lijnen kwam, er was vooraf een hoop speculatie. Ik noemde twee namen die, ja, er is zoveel over gesproken. Die jongens doen het fantastisch. En dat is, uh, zijn Klaas Jan Huntelaar en uh, Robin uh, van Persie. Maar goed, uh, Bert uh, die stelt het elftal, uh, elftal samen. Hij heeft het voor het zeggen binnen het Nederlands elftal. En hij begon met uh, Wesley Sneijder op de positie, Ook een positie die is weggelegd voor Robin van Persie. En wat zagen we in de eerste... De eerste helft. Het liep niet, joh. Uh, met name met Robin. Het, het, het, ja, hij kwam niet voor in het hoofdstuk. En hoe kwam dat? Tenminste, dat is een persoonlijke mening. Wesley die zakte uh, te diep. En waardoor die twee heel kort op elkaar gingen spelen. Mm -hmm. Het liep voor geen meter. Kijk, en dan begint die tweede helft. En dan komt... Uh, Klaas Jan in het veld. Jammer hoor dat hij er maar... een kwartier geweest is vanwege... Dat, uh, die, die kopstoot of de kopstoot ja, uh, ja, Die botsing in de lucht. Maar goed, uh, Klaas viel goed in. Uh, Nederland uh, die komt op... op uh, ja, binnen twee, drie minuten... op een, op een, uh, een 2-0 uh, voorsprong. Ja, die Engelsen vechten terug, joh. En dan in, in, ik zei het al, in edit time... Dan, dan hebben we een... een, een uitstekend spelende Ariane Robita... dat mag gezegd worden. heeft een hele puiken... wedstrijd gespeeld in vergelijking met gistermiddag... Uh, tegen Leverkusen ging het helemaal fout. Maar goed, terugkomen op het, het Nederlandse elftal. Bert vertrekt uit Wembley met uh, de winst. Maar ja, uh, het laatste woord is nog niet overgesproken. Nee. Maar nogmaals, jammer, heel jammer. voor Toch, toch had ik niet het idee dat, uh, dat hier nou een, uh, de toekomstig Europees kampioen aan het voetballen was. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, er zou nog heel veel moeten, moeten gebeuren. Uh, er, zullen, ja, er zullen wat woorden zijn, joh. er zullen nog wat woorden vallen. Want nogmaals, die, die, die positie van, van Persie. Als je kijkt, uh, Arsenal, het Nederlandse elftal en Arsenal. En de Wenger heeft ook wat gezegd richting Bert van Marwijk. In verband met het inbrengen van Robin. Het laten meespelen van Robin. Maar goed, Luc, we kunnen het heel kort samenvatten. Robin en het Nederlands elftal. Ik wil niet zeggen dat het om die ligt. Maar Robin is een speler voor de tienpositie. En het wordt een loodzware taak voor Bert van Marwijk. Want als je het eerlijk aan mij vraagt. Mijn eerlijke mening. Ik, ik volg het voetbal al zo lang. Dan had ik voor deze wedstrijd. dat ik Sneijder gewoon in Milaan gelaten. Het hmm. klinkt hard. Ja. Maar de feiten liggen op tafel. Kijk. Uh, het is en blijft een geweldige voetballer, hoor. Maar wat, wat heeft die man de laatste tijd laten zien? joh? Ja, hij is wel een beetje uitvormen. Hè. Het is, uh, hij is niet echt. Uh, het is niet meer de, de, de snijder van twee jaar terug, uh, wat nee, hij toen was. En als je. Als je uh... Bepaalde analisten hoort of, of commentatoren na die wedstrijd. Ja, hij ging heel moe van het veld. En uh, uh, uh, die halen er alles bij. En dan denk ik van man, uh, loop niet te zeuren joh. Dan kijk ik richting Bonscoach en dan zegt van laat die jongen een keertje thuis. Laat hem in Milaan, laat hij zich verder, uh, weet je... Uh, Iets beter gaan spelen, maar geef Robin die, die, die, die, die, die uh, positie, oh, ja. die 10-positie. Maar goed, uh, we staan er buiten, Luc, en we moeten uh, heel langzaam gaan kijken richting het uh, EK. Dat over ja, minder als 100 dagen gaat beginnen. Ja. Dan gaan we naar uh, de competitie, want daar is het, uh, daar is het ook wel spannend. Um, uh, AZ won van de WON. Uh, laten we even de uitslagen doornemen. Ja, er is Voetbal. Het wordt heel spannend. Het is heel spannend, vooral in de, de, de kop van de ranglijsten. Ja, ik, ik noemde er een paar die gisteravond gespeeld zijn. Jo, in de residentie ADO tegen Gerenveen, daar uh, begon het 0-0 uh, en het bleef 0-0. Uh, Venlo tegen Nak in de koel, cool, uh, ja, in, in, in, uh, in de slotminuten gaat VVV langs. Zij Nak gaat zonder punten naar huis, want VVV wint met 2-1. We hadden de rooms-katholieke combinatie in Waalwijk tegen Excelsior. Daar werd het 1-0. En AZ die speelde in Alkmaar tegen Herakles En won met 3-1. Hele mooie punten voor Gertjan Verbeek. Die nog naar de tribune werd verwezen. Maar en vanmiddag, Luc, hebben we er ook uh, wat wedstrijden staan. Ik denk aan Vitas in het Gelderen Doom. Tegen de graafschap, het geplagde Vitas. We hebben hier in de Domstad de plaatselijke FC tegen NEC. In de hoofdstad daar komt Rona op bezoek. En treft Frank en zijn mannen in de arena. Pieter Huistera. Die zal arriveren met zijn jongens in Rotterdam-Zuid. En treft daar Ronald en zijn mannen Feyenoord tegen Groningen in het Feyenoordstadion. Om half drie en later op de middag. Luc, daar komt hij. In de lichtstad de Philips Sportverein tegen Twente. Een belangrijke, een hele belangrijke wedstrijd. Ja, dat zou zomaar, ja dat is misschien mijn gedachte Maar daar zou zomaar eens een keer uh, gebald kunnen worden, worden om het kampioenschap. Um... Zeker, zeker. Kijk, we hebben vorige week die wedstrijd gehad PSV Feyenoord En er schijnt iemand binnen PSV, ik denk dat het een speler is, om te zeggen: van kijk, dit was nou de wedstrijd, dit was nou, uh, weet je wel, het duel. Maar kijk, vanmiddag die wedstrijd, we kunnen zeggen: van het is een semi klassieker, het is een semi-topper. Het is een hele belangrijke wedstrijd, het kan beslissend zijn. Maar nogmaals in de achtervolging, kijk, het gelijkspel van 41 eraf, dat zegt heel veel. En daarom zei ik aan het begin, joh, van, van ook Ajax maar kans op de titel. Dat wordt heel spannend, Luc. Ja, ik heb er wel weer zin in, die, uh, die ontknoping van de competitie is dat is we een mooie periode zo in mei, hè? In uh, april, mei, dat zijn allemaal we wel spannende maanden op voetbalgebied. Uh, ja, het worden hele spannende maanden. Het is nog heel... Ik zou bijna willen zeggen van het is kortdag, joh, op 6 mei, ja, dan, dan zal die schaal worden, ja. worden uitgereikt. Ja. ja, En iemand zei tegen mij, nou, de persoon die dat zal moeten uitreiken, die zal er... Ja, die er... Uh, waar zal die precies zijn, Luc? Ik weet het niet, nee. want het kan nee. op de, Ja, nee, maar... Ja. Zes hij plekken nog op... eigenlijk, hè? Zes teams die nog kampioen kunnen worden. Ook vijf ja, die nog ja, kampioen worden. Ja, dan zou je bijna moeten zeggen van... je moet er op zomerdag, dan moet je er zes hebben, hè? En, en waar fout hij, hè? <laughs> ja, dat zou mooi zijn. Maar goed, dat zou heel mooi zijn. We gaan het afwachten. En dan nog even tot, tot slot heel kort... nog de, de wedstrijden van, uh, van komende week... want er wordt weer gevoetbald uh, in Europa... Er wordt zeker gevoetbald in Europa. En ik kijk maar naar dinsdagavond. Daar spelen de Gunners met Robin van Persie. Arsenal krijgt AC Milan de Rossoneri op bezoek. We weten wat er uiterlijke uh, dagen geleden is gebeurd. Maar goed, het, blijft, het is en blijft voetbal. Mm -hmm. Trouwens, Robin speelde gistermiddag uh, weer met Arsenal. Gepluffend, Heel kort he? hoor. Ja, hij, ze hebben gewonnen met 2-1. En heel ver in blessuretijd schoot hij de Gunners naar de winst. We hebben woensdag Barcelona tegen Bayern Leverkusen in, in Camp Nou. En dan ga ik naar donderdag toe. dan spelen drie Nederlandse ploegen op het Europese podium. PSV in Spanje tegen Valencia. We hebben AZ thuis tegen het Italiaanse Udinese. En Twente krijgt Huub Stevens op bezoek. Twente Schalke. Spannende wedstrijden allemaal in ieder geval. Waar we nog even mooi over door kunnen praten volgende week. Absoluut, Luc. Ik ben blij dat ik er weer mocht zijn bij jullie in de uitzending. De groeten aan de redactie, een hele mooie zondag en tot de volgende weekdag. White lips.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 sells love to another man it's too cold outside for angels to fly angels to fly Denk je een leuk feestje te geven voor je opleiding? Gaat iedereen ineens lopen zeiken dat de naam van het feest is gejat? Het overkwam Juri Terhorst deze week. Hij zit in de feestcommissie bij de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. En hij had de naam voor het journalistiekfeest hoe pooier, hoe mooier bedacht. Maar voordat hij het wist, kreeg hij allerlei commentaar... van studenten van de journalistiekopleiding in Utrecht. Zij hadden de naam namelijk eerder bedacht... en vonden het niet netjes dat hij hun feestnaam had gejat. En daarom mag Juri al dat gezeik eens even lekker van zich afzuchten. De zucht. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ah. Een aantal websites die je deze week niet mag missen. Uh, geen website, maar wel echt de tip van de week. Serieus hoor. De app Paf. Dan moet je het uitspreken, Paf. Echt fantastisch. Lijkt een beetje op Facebook, maar dat mag je eigenlijk niet zeggen. Want het is een soort, nou, het is toch echt wel wat anders. Het verschil is namelijk dat uh, er bijna geen mensen zijn die dat nog gebruiken. En dat is ook het leuke van PATH. Want je moet namelijk um, alleen je vrienden uitnodigen. Um, en alles kan op PATH. Je kunt dus alles op je PATH zetten. Um, bijvoorbeeld uh, bij de BN University zijn er mensen die bijvoorbeeld een foto plaatsen van zichzelf. Terwijl ze aan het plassen zijn. Dat soort dingen. Kan allemaal op Path. Als je daar geïnteresseerd bent, nodig alleen je vrienden uit en dan kan alles op Path. Path.com staat een instructiefilmpje en dan lekker downloaden op je telefoon. Dan de site thisiswhyiambroke.com De Pac-Man-Ukulele-sape in de vorm van een drol. Op het grootste Scrabbleboard ter wereld. Je zult het maar willen hebben. En nou, Gelukkig is het wel allemaal te vinden op thisiswhyunbroke.com. De site wordt gerund door mensen die verslaafd zijn aan internet shoppen. De gekste of tofste gadgets hebben zijn geselecteerd. En zijn te vinden op die site. En die staat dus vol met allemaal van die kekke hebben dingetjes. Waar je niet zo verschrikkelijk veel hebt. Maar stiekem wel heel erg leuk zijn. Via de website wordt je ook meteen doorgestuurd naar de internetwinkel. Waar je dan de gadgets kunt kopen. thisiswhyunbroke.com en dan nog de site retronaut.co. Uh, retro is echt, uh, is echt mega hip, natuurlijk. Um, zeker als het een beetje leuke, gekke dingen zijn. En dat vind je allemaal op retronaut.co. Allemaal grappige foto's van vroeger. Netjes geordend op jaartaal. Zo is er bijvoorbeeld een reeks met foto's waarop vrouwen uit de jaren 30 tips geven over daten. En ook is er een hele collectie jeugdfoto's van Hollywoodsterren te vinden. Je moet echt gewoon even naar die site toe gaan. en dan gewoon een beetje rondklikken. En dan ben je uren bezig met alleen maar kijken, kijken, kijken naar oude foto's. De site is retronaut.co. Dus retronaut.co. En dan uh, de onderwerpen die trending zijn op Twitter op dit moment. Uh, Zo'n groot treinongeluk geweest in Polen. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord in het nieuws. Tientallen gewonden daar. Een frontale treinbotsing in het zuidwesten van Polen. Zeker zes mensen zijn daarbij omgekomen. De Poolse overheid zegt dat dit een van de ergste ongelukken sinds jaren is. Zeker 200 brandweerlieden zijn uitgericht om de slachtoffers te helpen. Uh, dan RTL Boksen, Daar wordt veel over getwitterd. Wie wist dat Nederland zo van boksen hield? Ik niet. Nou, op RTL waren gisteravond de wereldtitels boksen bezig. En daar werd echt massaal over getwitterd. Over alle slagen en stoten. Het uitgebreid bericht. De boxers waren Klitschko versus Mormek. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het was echt mega populair. En dan ook trending, uiteraard nog steeds, maar nu weer vanwege een nieuwe reden: Justin Bieber. Want veel Justin Bieber fans kunnen niet wachten totdat de jonge superster zijn nieuwe single boyfriend uitbrengt. En daarom dat er vanavond, uh, gisteravond, pardon, massaal werd getwitterd. Can't Wait for Boyfriend. Dat is dus de nieuwe single. En uh, mensen zijn daar zo benieuwd naar dat ze denken, ah, die moeten we zien. Can't wait for boyfriend. Ik ben er zelf niet zo heel erg geïnteresseerd in. Maar goed. Jij misschien wel. Check het online via twitter.com. En dan nog even de buiersscan. Nou, uh, mazzel, er uh, is geen regel op dit moment... maar er komt wel een klein plukje aan. Uh, vooral de mensen in Zeeland die uh, gaan daar last van krijgen. Kleren weer. Het gaat weer wat kouder worden. Wat trekken we aan komende week? Moderedacteur Simone Wijnans, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat gaan de mannetjes aan doen? Nou, uh, ik wil eigenlijk eens een keer beginnen met de vrouwen. Ook goed. <lacht> het is jouw rubriek waar wij die uit. Uh, het wordt de aankomende weken weer iets kouder dan het weekend, helaas. Maar de lente hangt wel in de lucht. En dus dacht ik, dan passen we onze kleren daar ook lekker op aan. En uh, leren kledingstukken die zijn het komend seizoen helemaal. Dus voor de vrouwen, maar dan wel in lichte kleuren, gaan we lekker voor een hot pants, oh. dacht ik. Waarom? U al? Een hot pants. Okay. Ja. ja, wel met een pet eronder. Yes. En dan in uh, zalmroze, crème of licht ijsblauw. En als die hot pants nou helemaal niks voor je is, dan mag je, wat mij betreft, ook een glanzende pyjama-achtige pantalon aantrekken. Okay. Pyjama-achtige pantalons worden het helemaal. En dan met een, uh, een leuke print. Uh, daarop zou ik zeggen een tanktop uh, met een bloemenprint. Exotische bloemen. Uh, tenminste, als je gaat voor de hoppens. Als je gaat voor de broek, dan zou ik een egale tanktop kiezen. En daaroverheen dan een uh, colbertje. Qua schoenen zeg ik een stoer plateautje. Een plateautje. Een plateautje. Voor de man zeg ik colorblocking. Een lekkere tuin in een felle kleur met grove blokken. En de broek eronder dan in een contrasterende felle kleur. Dus bijvoorbeeld een mintgroene tuin met een okergele streep. Op een donkergroene broek. Keetje minussen. Ja, dat lijkt me leuk. moet je me net thuis huis hebben. Moet je me net thuis. huis hebben. Ja. En dan een paar stoere bruine puntlaarzen eronder. En klaar ben je. Simpel, fris, maar nog niet te koud voor het weer. Kijk aan. Heb jij je telefoon stofzuiger... Tablet, computer, wasmachine. Heeft jij daar dingen naam? Dan denk je misschien dat je een beetje gestoord bent. Maar dat is niet zo, want er zijn heel veel mensen die een hebben dingetje hebben. Echt uh, grote voorliefde voor één bepaald ding waar ze echt niet zonder kunnen. Deze week vertelt wielrenliefhebber Mark de Lau over zijn allerliefste ding. Mijn aller, aller, allerliefste hebbedingetje. Nou, het wielenseizoen is weer begonnen. En als, als wielenfan, als wielervolger, dan begint het toch allemaal weer te kriebelen. Als je die gasten op tv ziet. Dus ik heb ik weer mijn fiets van stal gehaald. En uh, ja, die fiets heb ik al een jaar of zeven, misschien wel acht. Piept en kraakt aan alle kanten. En het stuurlint zit ook een beetje los en de roest zit overal. Je trekt overal in. Maar hij rijdt nog. en we hebben al woorden wat meegemaakt. Alpe d'U.S. van Toe. Toe me le, Heeft hij allemaal bestaan. En ieder jaar, zoals de winter afloopt, zoals nu zoiets, en de temperatuur een beetje omhoog gaan, uh, dan mag hij weer. En dan krijg je nieuwe bandjes en dan gaat er een sponsje overheen. Je ziet klaar voor het nieuwe seizoen en dan dan mogen we er weer op uit. Dan gaan we op zondag met een pelotonnetje aan een vrienden lekker koersen. En dan zit je bij iemand in zijn wiel te haken. En dan zit je bijna letterlijk te schreeuwen om je moeder van de verzuring. En dan vraag je af wat doe ik die godesnaam nou voor. Maar ja, daarna pak je lekker een biertje met z'n en een oude hoeie of wat. En dan heb je uiteindelijk een topdag. Dat is mooi, dat is een tijdje geleden. Dat is mooi. <tied> dat is mooi. Zo meteen hoor je Wieke die op zoek gaat naar een kamer en Dennis die uh, een poging doet om nachtburgemeester te worden van Rotterdam. Nu eerst Ryan Adams en Lucky Now. I don't remember when we were wild and young All oh, that's faded in the memory I feel like somebody I don't know Are we really who we used to be? Am I really who I was? Or the lights will draw you in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 Oh Ryan Adams en lucky nou in vier zeven hier op Radio 1. Het is vier maart en uh, 2012 en het is vijf minuten voor half zeven, een hele goede morgen. Cameratje Pieter Derks hoor je elke week in dit programma... met zijn column Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Rutger Kastrikum aanvallen op het moment... dat hij met draaiende camera thuis lastig valt. Het is zoiets als Syrië binnenvallen om Assad te verdrijven. De verleiding is groot, we zouden het allemaal graag doen... maar je weet gewoon dat je er gezeik mee krijgt. Andreas Kinneging deed het toch. Althans, dat beweert Rutger Kastrikum zelf... van wie we nu in elk geval weten waarom hij nooit deurwaardiger geworden is weliswaar heel goed in aanbellen, maar niet in staat te incasseren. Het begon er al mee dat hij hapte op de bizarre kolom van Aima Tahir, de vrouw van Kindiging. Tahir beweerde zondag en Buitenhof dat degelijke politici door onfatsoenlijke journalisten als Rutger de politiek uitgedreven worden. En ze zag maar één oplossing, die journalisten verbieden nog op het Binnenhof te komen. Ze begon een zin in haar kolom letterlijk met de woorden, persvrijheid is een groot goed, maar... En als iemand zo aan een zin begint, dan maakt het natuurlijk al niet meer uit wat de maar is. Dan weet je gewoon dat je met een heel slecht idee te maken hebt. Achter dingen als persvrijheid kan nooit te komen komen. Er moet gewoon een punt staan. Een dag later deed daar hier nog een schepje bovenop... door te beginnen over een ethische commissie die dan zou moeten bepalen... welke journalisten wel en niet genoeg deugen om hun werk te mogen doen. Het is dat ze niet zo'n heel bekende schrijfster is. Anders hadden we misschien een Tahirplein gehad... en dan hadden daar zonder twijfel binnen een paar minuten... duizenden mensen staan demonstreren voor persvrijheid. Dat had nog een hele leuke lente kunnen worden. Aan de andere kant, ze kaarten natuurlijk wel een reëel probleem aan. Dat bewees Rutger de dag daarna, toen hij meteen bij Tahir op de stoep stond. Dat was natuurlijk nergens voor nodig. Iemand die een staatscommissie voor fatsoen voorstelt... die maakt zichzelf wel belachelijk. Daar heb je echt geen roze plopkap voor nodig. Maar Rutger kon het toch weer niet laten om langs te gaan. En daarmee maakte hij meteen duidelijk waarom Tahir wel een punt had. Eén van de motto's van Pound is gewoon omdat het kan. En dat is ook wat ze steeds laten zien, dat het kan. Je kan inderdaad met een draaiende camera en heel veel brutale vragen... bij iemand aanbellen en dan een beide hand gesprekje voeren... en het dan zo monteren dat degene die je interviewt als loser uit de bus komt. Dat kan. Maar het hoeft niet... Je kan net zo goed een vraag stellen en oprecht geïnteresseerd zijn in het antwoord. Dat kan ook, omdat het kan. Je kan een goed gesprek met iemand voeren, gewoon omdat het kan. Of een politicus die het zwaar heeft even een hart onder de riem steken. Dat kan ook, gewoon omdat het kan. Net zo makkelijk als die politicus kapot maken. Je moet dingen niet verbieden. Dat maakt het alleen maar leuker om ze toch te doen. Je moet ze juist normaal maken. Sinds we 130 mogen is er ook geen reet meer aan om 130 te rijden. Want dat hele gevoel van ik doe lekker wat ik zelf wil, ik rijd 10 kilometer te hard en dan ben ik eerder thuis, dat is er vanaf. Het moet gewoon andersom. Die roze plopkap en lastige vragen aan de voordeur moeten verplicht worden voor elke journalist. Ik weet zeker dat Rutger dan binnen no time op het Binnenhof staat om hele brave vragen te stellen. Pieter spreekt. Kijkcijfer bingo. Kijkcijfer bingo, waar gaan wij naar kijken de komende week? Bart Harleman, media-redacteur bij bnn today. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we naar kijken? Nou, uh, allereerst naar... Uh, dit was het nieuws gisteravond. Het was de, de eerste aflevering van het uh, nieuwe seizoen. Uh, dat is natuurlijk het programma wat jarenlang te zien was bij de Tros. En toen een soort hele rare switch maakte naar uh, RTL 4. Uh -huh. uh, maar daar wel ontzettend veel kijkers trekt. Ik vermoed dat de aflevering van gisteren ook gewoon weer... Uh, uh, nou, misschien wel... Nou, 1,8 miljoen kijkers heeft getrokken. Uh, want ze hebben het voordeel, ze zitten na... Uh, Ik hou van Holland. Ik hou van Holland natuurlijk het kanon op de zaterdagavond van RTL 4. Trek met gemak 2,5 miljoen kijkers. Nou, zeg zeg dat daar een, aardige, een aardig deel van blijft zitten... voor dit was het nieuws. En dit was het nieuws is natuurlijk een ontzettend leuk programma. Met ja. Thomas Akda, uh, uh, Raoul Heertje en natuurlijk... Uh, de, de koning van de, de auto harm harmedes <laughs> niet, echt, niet echt RTL, hè, toch, het programma. Blijft toch altijd een beetje tros... Uh, misschien zelfs wel VPRO-achtig programma, vind ik altijd. Ja, dat is het maffe. En, en ze, ze, ze weten het ook nog wel in hun eigen format... een beetje in te passen, omdat ze natuurlijk... ze doen altijd eerst een soort introductie... dan krijg je een reclameblok en dan daarna is het ononderbroken uh, eigenlijk het programma. Het is uniek eigenlijk bij de commerciële omroepen. Dat, ze, dat de programmamakers hebben kunnen afdwingen... dat ze, uh, het programma zo min mogelijk wordt onderbroken door, uh, door reclameblokken. Uh, maar ja, het scoort wel goed en het, het blijft grappig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zelfs de, de laatste... Uh, Twee seizoenen die ze bij RTL gedaan hebben, dat die grappiger waren dan de laatste ah. seizoenen die ze bij de Tros hebben gedaan. Ja, misschien hadden ze een beetje nieuwe inspiratie nodig. We gaan zo meteen weten hoeveel mensen er hebben gekeken. Over een paar uurtjes komen die cijfers online. Hoeveel mensen denk je gaan er volgende week weer kijken? Uh, ik hoop uh, 1,8 miljoen. 1,8 miljoen, nog hoog. Ja, heel goed. Ja, RTL 4 staat er, gaan we 10 over 10. Voilà. En waar gaan we nog meer naar kijken? Nou, komende dinsdag. We hebben natuurlijk allemaal uh, de, de avonturen gevolgd van uh, onze vrienden op uh, Gersonisos. In het programma OO Gerso. Was ja. natuurlijk een, he, tenminste, het eerste seizoen was een gigantisch kijkcijferknon. Daarna twee mindere uh, seizoenen met OO Tirol. En nog een versie van OO Gerso. Maar waarbij wij ze. Nou ja, het was veel meer gemaakt dan het eerste seizoen. Uh -huh. um, we krijgen nu een soort spin-off. Want uh, Samantha, beter bekend als Barbie. Je kent wel die blonde, uh, hele domme en hele zonnebankbruine uh, meid. Ja. Die, uh, gaat trouwen. En uh, de weg naar haar trouw trouwerij wordt gevolgd in een uh, real-life soap. Nee, nee, nee. Uh, waarom? Barbie's. Waarom? Ja. ja, ik heb geen idee waarom. Uh, ik, ik vermoed dat zij het leuk vindt. Uh, Barbie's bruiloft heet het. En de, de grap is eigenlijk, er is nu al aardig wat promotie om te doen. Want haar uh, de aanstaande man, haar verloofde, die uh, schijnt nogal uh, uh, de boel kort en klein te schelden. Uh, en dat had hij zelf nog niet door totdat hij uh, de eerste beelden terug zag. Dus uh, hij moet zich iets wat temperen. <laughs> Oké, okay. Heel goed. Ja, het klinkt toch. Ik, ik roep dan waarom, waarom. Omdat ik denk van ik wilde eigenlijk niet naar kijken. Maar stiekem weet ik ook wel dat ik er toch misschien wel naar ga kijken. Omdat het ook weer leuk is of zo. Ik hoop dat dit dat het, dat het in ieder geval iets origineler uh, uh, weer is... dan die, die twee uh, laatste seizoenen van, van O.O. Gerso. OO, die rol Oogerso, Gerso. Um, en dat het weer meer een beetje gaat lijken op dat eerste. Op dat O.O. Gerso. Waarbij ze uh, wel bewust waren van de camera... maar nog wel heel erg zichzelf waren. Ja. En niet zozeer een, eigen, een soort rol gingen spelen. Je weet natuurlijk nooit hoe dat hier gaat. Hè? Het is natuurlijk altijd... ze willen wel een soort beeld naar buiten brengen. En ze, zijn, ze hebben er nu echt bewust voor gekozen. Um, ik weet het niet. Ik, ik, ik hoop dat het een heel leuk programma wordt. En als dat niet leuk is, dan komt ook nog Sterretje natuurlijk. Die, die, die andere, uh, de andere hoofdrolspeler uit Oogerso. Ja, komt uh, straks ook nog met een, andere, uh, met een eigen programma... waarin er gezocht wordt naar een vriendin van. Je. Maar dat duurt nog <laughs> even voor het uitgezonden. Babies Bruiloft, hoeveel kijkers? Uh, het is RTL 5. RTL 5 doet het niet zo goed meer als dat ze het er voorheen deden. Ik denk dat als ze uh, 500.000 à 600.000 kijkers trekken... dat ze daar heel blij mee mogen zijn. Kijk. Nou, we gaan voor ze duimen daar bij RTL 5 Barbies Bruiloft. En als we daar niet naar willen kijken en ook nergens anders naar op tv, wat kunnen we dan nog gaan downloaden? The River. Ik heb het vorige keer heb ik het al even genoemd. Uh, uh, toen moest ik het nog zien, want ik, ik, ik, had ze nog niet, uh, ik was nog niet aan begonnen. Ondertussen ben ik eraan begonnen, zit ik bij aflevering 5 en ben ik volledig verslaafd. Um, het is, een, beetje, het is een, een serie in de stijl van een natuurdocumentaire. Dat klinkt heel raar, maar waar het eigenlijk over gaat, is je hebt eigenlijk een soort. Uh, um, uh, ja, een Amerikaanse... Uh, ik zal hem even... De, de, de, een Amerikaanse Freek Vonk noemen. <laughs> die totaal enthousiast is voor alles... wat er, wat er zich in de natuur afspeelt. Uh, uh, die verdwijnt in de, in de jungle... Uh, rond de Amazone. En zijn uh, zoon en zijn vrouw... gaan samen eigenlijk met zijn oude filmcrew... Uh, naar hem op zoek. Um, waarbij ze dus uh, ook... De, het beeldmateriaal wat hij geschoten heeft, de, vlak voordat hij verdween, ook nog allemaal uh, uh, op zijn schip bewaard heeft. Dus je krijgt iedere keer een soort flashback aan de hand van filmbeelden. En het, de, de serie zelf is eigenlijk ook in beeld gebracht als. Er is een expeditie en die wordt uh, door verschillende cameramannen in beeld gebracht. Uh, de hele boot waar ze op zitten hangt vol met camera's. Dus het, het is eigenlijk een beetje. Ja, het doet een beetje Big Brother-achtig aan, maar is dan wel geacteerd en echt heel erg spannend. We gaan er naar kijken. Naar The River, de downloadlink. Die komt nu op internet te staan. twitter.com. Slash Luc. Media-redacteur Bart Halleman, dankjewel. Graag gedaan. Deze hele uitzending wordt elke week gemaakt door BNN University. Wat zij allemaal beleven hoor je ook deze week weer in BNN University Backstage. BNN University. Backstage. Backstage. Hoi, dit is BNN University Backstage update van zondag 4 maart. Oh, even wachten hoor. Die koffie is klaar, hoor. Goed. Uh, waar was ik? De BNN Backstage Update. Uh, ik begin gewoon even met mezelf deze week. Ja? Ja, uh, momentje, hoor. Ja, hoi, daar ben ik weer. Wat ik dus wilde zeggen, ik ben afgelopen dinsdag begonnen als stagiaire bij... BNN Today. En dat betekent natuurlijk koffie halen, af en toe. Maar eigenlijk vooral veel vergaderen, leuke onderwerpen bedenken en lekker veel bellen... Heel leuk. Goed, uh, genoeg over mezelf. Even serieus nu. Terug naar afgelopen maandagochtend. Na de workshop radioteksten schrijven van deze legendarische man. Goedemiddag, ik ben Bart jan Cude. Was echt super tof trouwens. Maar daarna kregen wij te horen dat we voortaan verder moeten met z'n vieren. Want van Dominique en Matthijs moesten we maandag afscheid nemen. Zo, dat klinkt dramatisch hè? En dat was ook best wel een shock. En ik voel me eigenlijk nog steeds een beetje geamputeerd. Maar laten we het niet al te dramatisch maken. Doe en Matthijs hebben ook veel mooie dingen gedaan. Zoals zoenen op de radio. Hm, niet met elkaar hoor. En dat was... Hartstikke leuk. Oh, oh, oh, fuck. Fuck. <laughs> ja, Zo'n uh, Jack van Gelder oording. Kutje. Oeh. <lacht> <Gelach> Kutje! Hartstikke leuk. Hartstikke leuk, ja, zeker. En check Mixcloud op Facebook nog even voor meer materiaal van Doom Matthijs. En dat was natuurlijk echt super kut nieuws. Maar aan de andere kant was er ook leuk nieuws voor Veud Dennis. Want hij is nu de enige man met drie vrouwen. Ja, het, het voelt wel heel mannelijk ook zo tussen al die vrouwen. Ik vind het wel leuk. Ben je niet een beetje geïntimideerd? Ik vind het wel een beetje eng ook, inderdaad. Ja, zeker als we omheen om zitten bij de lunch, dan zit het wel echt. Uh... Ja, weet je niet, al die vrouwen, het is, het is zo eng. Klopt. Goed, verder zijn we ook gewoon weer heel hard aan het werk geweest deze week. René heeft even op de bank gezeten bij een paar BN'ers... om een gesprek op te nemen voor BNN Today. Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk, ook goedenavond Jan. Ja, gezellig meteen hè. Ja, gezellig lekker op de bank bij Jan Heemskerk, wel ja. En alsof dat nog niet genoeg was, ging ze ook nog even langs bij DJ Don Diablo... Nou, Wieke, vertel jij ook nog maar even snel wat je deze week hebt gedaan dan? Voor de uitzending van 4-7 van deze week ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe studentenkamer in Utrecht. En daarvoor ben ik naar de Archimedeslaan gegaan, waar een nieuw project is gestart. Waarbij studenten zelf kunnen klussen in hun studentenkamer en daardoor... Uh korting krijgen op de huurprijs. Dus ik ga even de handen uit de mouwen steken. Ja, en of Wicke ook op haar duim geslagen heeft, hoor je straks in 4-7. En volgende week weer een nieuwe BNN Backstage. En vergeet in de tussentijd vooral niet om ons naar onze website te gaan, want die is nieuw en echt heel vet. Check het dus. BNNUniversity.nl uh, Ik ga weer even koffie zetten en ik spreek je volgende week weer. Hoi! Oh ja, koffie, ja. ja onze koffiemachine is kapot hier. Ja. Mooi, klaar mee. ik. Now this one reaching out to other... Thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I missed a part of you, I can't get back. Don't be a silly Millie I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I want it to be true, but I can't do that. Why not what's stopping you? Don't be preposterous. De supergroep en ze noemen zichzelf Super Heavy Miracle Worker. Hier op Radio 1 in 4.7. Goedemorgen, 4 maart 2012. Trending topic op Twitter op dit moment. Een groot treinongeluk in Polen. Tientallen gewonden dagen door een frontale treinbotsing in het zuidwesten van Polen. Zeker zes mensen zijn omgekomen. 200 brandweerlieden zijn uitgerukt om de slachtoffers te helpen. Ook veel besproken is het uh, uh, RTL Boksen. Wereldtitel Boksen is bezig namelijk. Um, dat zond RTL uit. Er werd echt massaal over getwitterd. Over alle slagen en stoten uh, wilde iemand wel wat melden. En uiteindelijk uh, <laughs> boksten Klitschiko en Mormac, Ja, ik heb er geen verstand van hoor. Maar uh, uh, Mormac die ging knock-out in de vierde ronde dan nou, mijn trending topic. En ook uh, veel besproken is Justin Bieber. Want veel Justin Bieber-fans kunnen niet wachten... totdat de jonge superster zijn nieuwe single Boyfriend gaat uitbrengen. En daarom dat er deze morgen massaal wordt getwitterd... Can't wait for boyfriend. Dus can't wait for boyfriend. Dat is trending topic op dit moment. Uh, wil je nog meer weten wat er wordt besproken? Check dan mijn twitter twitter.com. En check dan meteen even onze twitter twitter.com. Slash Ja, wie heeft het niet meegemaakt, hè? Je bent op stap geweest, goede borrel op. Sterker nog, je bent echt een laddertje zat. En dan gebeurt het ineens. Je pakt je telefoon en stuurt net die sms'jes naar je vrienden, moeder, opa, liefje, baas. Die je nou net niet had moeten sturen. Ehm um, weet ik niet meer precies. Ik geloof dat ik toen over iemand roddelde. En ik dacht dat ik dat toen aan haar sms' per ongeluk. Uh, wat ik die nacht met een persoon ging doen. En dat vertelde ik dan in iemand anders. Ja, letterlijke woorden ga ik er niet voor herhalen, nee. Ja. Um, ja, jawel. Ik had een keer naar een jongen gestuurd dat ik hem heel erg leuk vond, maar ik wist helemaal niet wie het was. Dus of, je, of je maakt voor de grap een sms'je van haha ik ga dit sturen en dan druk je op verzenden. Dat is altijd wel een beetje awkward. Beschamend? Ik stuur alleen maar leuke berichten. Nou, dat was een seksueel getint sms'je naar de verkeerde. Ja, dat is beschamend denk ik. Beschamend genoeg. Ja. Het meest beschamende sms'je dat ik ooit heb gestuurd? Um... Ik wil je nu en die ging naar iemand anders. Ik heb een keer per ongeluk verstuurd. Ik aftrek je later. <lacht> dat was echt eergisteren naar mijn ex. Dus <lacht> Nee, dat weet ik niet meer want ja, dat stuur ik altijd als ik dronken ben en <lacht> dus vergeet die gewoon zo snel mogelijk weer. <lacht> nou, dat ik nou, het Mijn <lacht> vriendin wou per se weten wat jij te doen bent. Dus ik zei zo ja, maar het is heel beschamend en toen zei ze tegen mij, zeg maar gewoon. En toen stuurde ik hem maar. Iets een keertje stuurt naar een vriendin dat naar een jongen moest. Van of, je, of die nog best aan me dacht. <lacht> oh, dat was naar mijn beste vriendin. Toen wilde ik eh, iets zeggen over mijn ex, maar dat stuurde ik naar mijn ex zelf. Ja, dat ik de grond niet meer zag. <lacht> ja, dat is hoor. Ja, dat heb ik dus gehad. Uh, de sms'jes. Wie heeft ze niet gehad, hè? Onze BNN University Feut Wieke is op zoek naar een nieuwe kamer in Utrecht... en met haar nog vele duizenden andere studenten. Gelukkig is er nu een nieuw initiatief in Utrecht... waarbij lege kantoorpanden worden omgetoverd tot studentenkamers. Het enige dat de bewoners dan nog hoeven te doen is de kamer zelf bouwen. Wieke ging langs in Utrecht en kluste een middagje mee. Precies tussen de snelweg en de universiteitsgebouwen van Utrecht in... ligt de Archimedeslaan. Daar staat een, een heel groot, grauw, grijs complex eigenlijk... waar binnenkort heel veel studenten gaan wonen... Dus waarom niet je kamer vanaf de grond af aan opbouwen? Dat is wat de studenten aan de Archimedeslaan gaan doen. Zij gaan namelijk hun eigen studentenkamer bouwen en krijgen zo een korting op de huurprijs. Dus ik ben wel benieuwd of ik hier misschien ook een plekje kan vinden. We lopen hier door allemaal lange gangen met betonnen vloeren, overal deuren. Dat moet ook wel, als hier natuurlijk 400 studenten gaan wonen. Er staat nog een hoop bouwmateriaal in de gangen, dus er moet nog even geklust worden. Eens even kijken hoe groot deze kamer is. Ik zal even grote stappen zetten. 1, 2 meter breed zijn ze. En 1, 2, 3, 6,5 meter lang ongeveer. De kamers zijn heel hoog ook. En, uh, dus je, dat is wel leuk, ze zijn helemaal kaal opgeleefd. Je kan ermee doen wat je wil. Aan het eind zit een raam waardoor je uitkijkt op een, uh, ja, op een soort tuin eigenlijk, die er ook wel gezellig uitziet. Dus uh, ja, ik zie mezelf hier eigenlijk wel zitten. Het enige dat nog moet gebeuren is natuurlijk dat ik ga klussen aan de kamer zodat ik ook even kan ervaren hoe dat is. Er moet nog een hoop gebeuren hier. Dus uh, even de handen uit de mouwen steken. Ik heb net voor het eerst van mijn leven een deurpost om een deur heen gebouwd. Dus dat hoorde je net het spijkerpistool. En... Uh, ja, het resultaat mag er wel wezen eigenlijk. Ik ben wel tevreden. Angelo, je bent hier nog druk aan het klussen. En, uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje benieuwd hoe het is om hier te wonen. Dus ik moet dan eigenlijk ook ervaren hoe het is om te klussen. Heb je nog tips voor mij? Gewoon je best doen. Meer kun je niet doen. Oké, okay, en wat voor taak heb je voor mij? Uh, je mag dat uh, ding naar boven gaan leggen like, slopen. Dus je mag, mag lekker iets af. eraf halen. Oké, okay, nou, kom maar op. Het is de bedoeling dat ik hier even een muurtje ga slopen. Dus het is zwaarder dan ik dacht. Ik ben benieuwd of het eindresultaat uh, goed genoeg is. Ik sta hier met projectleider Pim. Nou, ik ben nu al twee maanden op zoek naar een kamer in Utrecht, maar het wil maar niet lukken. Wat moet ik doen om hier terecht te komen? Om hier terecht te komen zou je moeten inschrijven op www.kamernodig.nl. Dat is onze inschrijfsite. Uh, dan kom je op een wachtlijst terecht. En uh, helaas zijn alle kamers nu al vergeven. Maar als er een kamer vrijkomt, dan uh, nemen we contact met je op en dan uh, kun je uh, hospiteren. Samen wonen met 400 andere studenten, klussen aan je eigen kamer en vlak bij de snelweg wonen... Niet de ideale situatie, maar ja, je moet wel als je in Utrecht wil wonen. Ik weet niet zeker of dit echt iets voor mij is, omdat je wel heel veel dingen moet delen. Maar wie weet ga ik nog overstag en woon ik binnenkort in een van deze appartementjes. Radio 1, 47. Deze week werd de nachtburgemeester van Amsterdam gekozen. Onze eigen BNN University-verslaggever Dennis... die zou ook wel nacht nachtburgemeester willen worden. Hij woont in Rotterdam en vindt dat het wel eens tijd wordt... om de nachtburgemeester der nachtburgemeester Jules Deelder van zijn troon te stoten. Maar gaat het ook lukken? In Amsterdam is deze week de nieuwe nachtburgemeester gekozen. Maar in Rotterdam blijft Jules Deelder maar op de troon zitten. Maar kan ik als 16-jarige Rotterdammer eigenlijk nachtburgemeester worden? Ik heb afgesproken met DJ Isis... de oud-nachtburgemeester van Amsterdam in dit cafeetje. En ik hoop dat zij me antwoorden kan geven. Isis, dus jij bent heel lang nachtburgemeester geweest uh, in Amsterdam. Wat houdt het nou precies in? Nou, dat verschilt een beetje per stad. Maar hier in Amsterdam wordt het heel serieus genomen door de lokale politiek. Dus twee jaar lang ben jij eigenlijk degene die verantwoordelijk is... voor de communicatie tussen het dag- en het nachtleven, om het even heel kort te schetsen. En, en wat moet je nou kunnen als, als uh, nachtburgemeester? Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je een beetje de stad kent... Dus uh, ja, goed weten waar alles over gaat, wie wie is en uh, hoe de lijntjes lopen. Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je, je dienstbaar opstelt. Dus je, je, kan, je kan het als een soort van geuzennaam zien of een soort uh, uh, joker functie. Maar ik uh, vind dat je echt de verantwoordelijkheid hebt. Welk probleem heb jij eigenlijk gezien tijdens het uitgaan in Amsterdam? Nou, Wat hier een groot probleem was toen ik net nachtburgemeester was geworden... was dat je hier in Amsterdam eigenlijk na vijf niet meer uit kan gaan... En uh, uh, tegenwoordig gaan er dus 24 uursvergunningen worden afgegeven. Dus wat dat betreft is er wel een hele verandering ingezet. Maar er zijn nog allerlei andere dingen die spelen in het uitgaansleven. Hè, die, die in mijn ogen enigszins problematisch genoemd kunnen worden. Van de wietpassen tot, uh, ja, weet ik veel wat, uh, Koningin de Dag uh, vergunning uh, trajecten. Het is best wel complex. Wat moet ik hebben om uh, Jules Dilder van de troon af te kunnen stoten. Nou, ik denk als je Jules Dilde van de troon wil stoten... dan moet je wel een hele lange adem hebben. Want uh, volgens mij gaat hij niet zomaar weg. Um, maar ik denk ook, hij is best wel een beetje anarchistisch. Dus wat dat betreft is Rotterdam wat tegendraadzer. Okay. Nou ja, laat ik dan maar eens uh, de straat op gaan om, uh, om campagne te gaan voeren. Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Um, is er nog iets waarvan je zegt, in ieder geval in Amsterdam... dat was een groot probleem, dat kan je misschien in Rotterdam gebruiken? Poeh, nou, iedereen wil altijd meer vrijheid. Eigenlijk zit daar het wrijvingsvlak. Vrijheid, hoe laat ga je uit... Welke middelen mag ik wel of niet gebruiken? Uh, waar kan ik dat doen? En hoe snel kan ik het doen? Want dat is ook nog een probleem. Dus uh, de vrijheid, die moet je, daar moet je voor pleiten. De vrijheid. Nou oké, okay. dat klinkt uh, hartstikke duidelijk. Ik ga de straat op en ik ga campagne voeren, denk ik. Heel veel succes. Rotterdam maak mij nog burgemeester voor een beter uitgaan Vraag. 16 jaar en lange feesten! Ik, uh, ik wil me kandidaat gaan stellen als nachtburgemeester van Rotterdam. Ik wil Jules Deelder van de troon hebben. Wat moet ik doen zodat jij op me gaat stemmen? Mooie gedichten maken. <laughs> Net als Jules Maar Je hebt geen problemen in het nachtleven? Ik niet, nee. Nou, dan uh, is het makkelijk. Dus jouw stem heb ik al? Mijn stem heb Mag ik. Mag je dat vragen? Nou, ik wil mezelf kandidaat stellen als nachtburgemeester van Rotterdam. Kijk, ja. En wat moet ik doen zodat ik jouw stem krijg? Alleen maar zwart dragen. Alleen maar zwart? Haha, <laughs> Jill toch? Dat is makkelijk. Jill Dilder is de nachtburgemeester van Rotterdam. Denk dus uh... je dat ik hem van de, van de troon kan stoten? Ik, ik weet niet wie je bent, ik weet niet wat je hebt gedaan. Als ik nou zeg ik wil een vrijer nachtleven, dat het bruisender wordt. Nog bruisender? Uh, ja, ik weet niet, het gaat niet alleen om wat je wilt, het gaat ook om wie jij bent. Dus dan moet je jezelf even tentoonstellen, vertellen wie jij bent, wat je hebt gedaan. Uh, wat voor bijzonder iemand ben jij? Maar is het bruisend genoeg? Uh, af en toe, af en toe. Kan beter. Ik hou niet zo van stemmen, dus moet je niet met mij wezen. En je hebt ook geen problemen tijdens het uitgaan? Weinig. Wel een paar dus? Nou, eigenlijk niet. Het uitgaan in Rotterdam is prima. Ja hoor. En je vindt dat Jules niet een beetje achterhaalt op de troon als nachtburgemeester? Ja, ik hou me er niet zomaar bezig, dus... Het lijkt erop dat ze in Amsterdam net iets meer van een nachtburgemeester en nachtleven houden dan in Rotterdam. Dat maakt er namelijk niet al te veel uit. En ja, dat uitgaan... Dat blijft een probleempje. Want vanavond is het enige feest waar ik naartoe kan. Een hindifeestje. Met je curry op de dansvloer. Hij wordt voorlopig nog geen nachtburgemeester dus. Zojuist zijn ze opengegaan. De stemloketten in Rusland. Olaf Koens is onze correspondent daar in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Is ja, 5. er kan gekozen worden tussen uh, Poetin en... Uh, ja. Poetin. Poetin, hè. Het, zal po het, wo het wordt toch gewoon Poetin, toch dan, eigenlijk? Nou, er, zijn, er zijn meer kandidaten hoor, er zijn vijf kandidaten uh, op de lijst. Uh, daar kan allemaal op gestemd worden, maar goed, de, ja, iedereen verwacht eigenlijk dat Putin gewoon terugkomt. Ja. Uh, de stembureaus zijn inmiddels open uh, en het is wel bijzonder, voor het eerst kun je ze allemaal live meekijken op internet. Hoe, hoe doe je dat dan? Er, er is, je, kunt, je kunt de webcam bekijken ofzo? Iedereen kan dat doen. Alle stembureaus, uh, uh, bijna alle stembureaus moet ik zeggen, want Rusland is natuurlijk ontzettend groot. Maar ik denk, uh, ruim 90% van uh, de stembureaus in Rusland zijn uitgerust met twee webcams. Eentje uh, op de stembus, eentje op het overzicht uh, van, uh, uh, van de hele zaal, zeg maar. Mm -hmm. En dan kan je gewoon meekijken. Dus um, ja, Ik zit bijvoorbeeld niet met een aantal collega's. Zitten we zitten in een café gewoon via internet te kijken waar wat gebeurt in welke stembureau. Ja, en dat is natuurlijk alleen maar om, om, om, om te voorkomen dat er een, een, een, een fraude... Schandaal komt? Nou, niet, niet, niet zozeer dat wij dat moeten voorkomen, maar uh, ja, vooral de Russen, die, hebben natuurlijk, die zijn natuurlijk ontzettend kwaad geworden toen, uh, toen ze erachter kwamen dat al hun stemmen gestolen waren uh, de, bij de vorige verkiezingen, de parlementsverkiezingen in december. Mm -hmm. Die hebben zich inderdaad massaal aangemeld als waarnemer en die zitten nu twaalf uh, uur lang uh, op die stembureaus om te zorgen dat dus hun stemming in ieder geval niet gestolen wordt. Nee, um, de stembussen zijn dus open. Hoe denk je dat de dag gaat verlopen? Uh, het is heel moeilijk te zeggen. De, de signalen zijn wat dat betreft heel dubbel. Aan de ene kant hoor je uh, heel veel uh, geruchten en ik uh, krijg geen informatie binnen dat. Het Kremlin er echt alles aan doet om, om te zorgen dat Poetin gewoon met een mooie 65% weer herkozen wordt. Mm -hmm. Aan de andere kant, ja, de stemming is uh, uh, bijna, uh, er is een bijna een soort oorlogsstemming hier in Moskou. En mensen doen er echt alles aan om te zorgen dat, uh, dat in hun steenbureaus de verkiezingen eerlijk zal verlopen. En uh, ja, als Poetin terugkomt, komen er zeker hele grote demonstraties. Dus dat gaat nog behoorlijk spannend worden. Ja, want uh, hoe komt het, denk jij, dat... De, uh, de, de Russen juist nu niet meer willen dat Poetin terugkomt, hoe is er veel Russen? Um, dat komt omdat twaalf jaar een beetje veel is. Hè? Uh, uh, dat kunnen wij ons ook wel voorstellen. Uh, uh, vier jaar Balken, oké, okay. acht jaar, nou vooruit 12. Nou, dan wordt het wel heel veel. En als Balkan dan nog een keer twaalf jaar zou willen, dan zouden de meeste mensen daar nog wel genoeg van hebben. En zo werkt het ook een beetje hier in zekere zin. Poetin is, is de eerste vier jaar van zijn presidentschap erg geliefd. Uh, de tweede vier jaar, dus toen die al acht jaar uh, op de lijst. Nou, toen kwam de crisis, toen hadden veel mensen het gehad. Toen kwam het VEDEF, dat zou vernieuwing, verandering brengen, modernisatie, het einde aan de corruptie. Dat is allemaal niet gelukt en nu komt Poetin weer terug. Ja, nou, we hebben veel mensen zoiets van, nou, dat hoeft dus echt niet meer. Nee, en, en vooral jonge mensen, die, die zijn er wel een beetje klaar mee geloof ik hè? Precies, precies. He, vooral de jongere generatie komt daartegen in protest. Dat zijn eigenlijk mensen die, die zich vroeger nooit met politiek bezig hielden. Maar ja, sinds, uh, sinds december is, is, is politiek hier eigenlijk uh, ja, bijna sexy geworden. Iedereen houdt zich met politiek bezig. En uh, ja, dat gaat toch een behoorlijke strijd worden. Ja, uh, vandaag dus de verkiezingen. Uh, dan worden de stemmen geteld. Dan gaat waarschijnlijk uh, blijken dat Poetin heeft gewonnen. En wat gebeurt er dan uh, de dag erna, maandag? Maandag, uh, uh, ja, dan, uh, dan, dan zal het centrum van Moskou zich uh, vullen met demonstranten. Uh, er is een nieuw plein. Ze hebben een plein aangewezen gekregen. Daar mag gedemonstreerd worden. Naar een paar uur. En daar mogen ook met 10.000 mensen demonstreren, geloof ik. Hm. Nou, dat zullen er veel meer worden. Die zullen ook willen blijven. Misschien nemen mensen tentjes mee. Nou, dat wordt in ieder geval heel spannend. Hm. En dan, uh, Poetin die, uh, die is gewend om, uh, om, om een beetje steun te krijgen. Dat, he dat heeft hij dan niet. Nee, hey, dat is natuurlijk het gekke inzeker. in zekere zin. En Poetin is inderdaad gewend dat hij uh, ja, op handen en voeten wordt gedragen door uh, nou, 70, 80% van de bevolking. Nou, dat is inmiddels voorbij. En uh, ja, dat zal ook een beetje een persoonlijke tragedie voor die man zijn. Dat is natuurlijk lastig. Dat ja. lijkt mij niet. geval heel lastig. We gaan afwachten hoe de dag van vandaag gaat verlopen. Olaf Koens vanuit Moskou, ja. dankjewel. Allright, graag gedaan. Uh, dan nog tot slot de lach. Want na de zucht hebben we natuurlijk ook altijd nog de lach deze week van Kevin. Kevin, daar ga je. De lach. <laughs> <laughs> Zo, prima. Ik wens je nog een hele fijne en vrolijke zondagochtend. Zometeen veel plezier met Dit is de Zondag. En tot volgende week. Gaat deze week naar Texel. De meeste mensen hebben zo weinig eerbied voor de natuur. Hè? We kijken naar de eilandnatuur door de ogen van Jan Wolkers. Ik dacht natuurlijk zo'n saaie man altijd met die vogels. Hè? U gaat heel veel over het Tessel van Wolkers horen. Kijk, de natuur is natuurlijk prachtig schitterend, maar natuurlijk ook stroomvervelend. Maar ook over buurtgroen. De zeldzame korstmossen en topperedenen. Wij wijn. Een vogelgezang, oh. hè? Straks, Radio 1. Van 8 tot 10. Vroege vogels. En Jan Wolkers. Het nieuws van alle kanten. Schitterend, maar nou betrekkelijk een borrel.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 Geld lenen kost geld.